om te voorkomen dat Saoedi-Arabië en Iran in de raad zouden komen... omdat beide landen zich verzetten tegen gelijkberechtiging van vrouwen. 19 schatten uit het graf van farao Tutankhamon worden teruggegeven aan Egypte.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 All Stars Jam Montreux 1977 live opgenomen. Ik ben Fred Koonsberg, doe de presentatie vandaag. En de bezetting van deze CD bij Code d'Azur was: Mil Jackson op de vibrafoon, Clark Terry op de trompet en de vlugelhorn, Ronnie Scott tenor sax, Oscar Pietersen op piano, Joe Pass op de gitaar, Niels Pedersen bass en Bobby Durham drums.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 keeps missing a heartbeat singing its song about you and although the song we know is old it's still the sweetest story ever told my little old-fashioned music box with just one tuner play my heart keeps saying i love you 24 hours a day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 So hard, my dear, to show that you. De bakjes polka, De bakjes polka, hop van De raar, hop van de, de bakjes sponka De bakjes De bakjes sponka wat is dit en wat is zien. Dit lijkt wel een sponka Dat? Het is denk ik een bakjes van de pepernissen. Hop de, de pakjes polka, de pakjes polka. Hop valderij, hop valderij, de pakjes polka, pakjes overal. En ze zingen: door. dum, dum, dum, dum, dum.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 Blij is dood, gewoon droef is, en ze bij mij is als ze zwijgt. Luister ik naar wat ze met haar ogen zegt.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 So there is my friends Then let's keep dancing Let's break out the booze So there is my friends Then let's keep dancing Let's break our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 Het Pentagon wist zich vanochtend geen raad met het rookspoor. Onderzoek heeft uitgewezen dat gisteren in het gebied geen raketten zijn gelanceerd. Saudi-Arabië krijgt een plaats in de nieuwe vrouwenraad van de Verenigde Naties. Iran leek ook een zetel te krijgen, maar die ging naar Oost-Timor... dat zich op het laatste moment kandidaat had gesteld. De VN-vrouwenraad zet zich in voor vrouwenrechten...